Deze week gaan we in het online programma Rozenkruis Nu in gesprek met de auteur van het boek De Witte Eland. Hey Rivka. Hey Doride. Hey, jij bent gewoon op Rosa, hè? Dit is een live Rosa uitzending Ja, ik zit op de d Week ja. en uh, we komen allemaal net uit de tempel. Oh, heerlijk. Ja. En dan gaan we het over zo'n heel mooi rosa verhaal hebben, de Witte Eland. Ja, leuk. Ja. Hey, kan, jij, um, kan jij iets uh, vertellen over, uh, over het verhaal en hoe dat ontstaat, zo'n verhaal? Ja, dat verhaal is ontstaan hier op Novo Het was een A-week verhaal, alweer een aantal jaar geleden. En we wilden gewoon graag weer een boek uitgeven. En toen hebben we gezocht naar... Ja, wat, wat was nou een heel mooi verhaal wat echt landde hier op Novo En dat was, dat was de Witte Eland. Dus het is tot stand gekomen met uh, veel jeugdleiders bij elkaar. En daar hebben we over we zitten brainstormen op een... Uh, op een jeugdleidersdag, waarop we alles hebben voorbereid. Ja, en dan ontstaat eigenlijk het allergrootste toch hier op Rosa. De, de eerste diensten worden dan wel thuis geschreven, Maar dan ontstaat het einde toch wel echt hier. Ja. En het was zo'n mooie week. En alle kinderen reageerden er ook echt zo goed op. Ja. Dat we dachten van, nou, hier gaan we een boek van maken. Geweldig. Ja. ja. Heel leuk, want ik heb het nog weer even gelezen. Hè? Want het was voor ja. mij ook weer even een poosje geleden. En ja. ik vond die roef zo ontzettend leuk ja. eigenlijk. Ja. Zo'n zo super vriend die gewoon door je leven met je meeloopt. Deze ja. is dan fysiek als, als eekhoorntje, zeg maar. Ja. maar. Maar je kan je ook voorstellen dat zo'n vriend uh, niet fysiek is. Hè? Dat dat ja. gewoon echt iets is wat... Ja, wat door je leven er gewoon is en waar je altijd ja, een soort van houvast ook aan hebt. Ja, uh, ja. Hè? ja precies dat. Ja. Ja. En hoe ja. jij dat dan getekend hebt, meis? Ja, Roef was ook wel echt mijn favoriet. Ja. Oh, dat is, en sindsdien is dat zo gebleven hoor, met eekhoortjes ook. Dat het, dat het, ze, ze zijn zo levendig en zo bijna menselijk ook in hun uitdrukkingen, dat dat echt wel zo'n heel klein vriendje is geworden. Ook, ook van mijn jongens, dat ja. ze zijn ook eekhoornen gaan tekenen en zo. Dus dat, dat is wel echt heel erg leuk. En we hebben het nog steeds wel over Roef. Ja, ja. die blijft gewoon, en dat hoor ik ook wel eens in de wandelgangen, dat, dat Roef echt heel erg um, is gaan leven. Ja, leuk, want, wat, ja. want dat, dat spat gewoon van dat boek af ook, weet je, dat je... Bijna in elke tekening komt Roef gewoon voor. Ja. Hè? Ja. En, en hij is zo ontzettend grappig, maar ook lief. En ja. hè? gewoon ja. echt een metgezel, zul maar zeggen. Ja. Ja. En dan ja. die... Ja, we moeten misschien even iets over het verhaal vertellen. Want ja. um, wat mij weer trof is dat er toch ook heel vaak verhalen zijn... Hè, die gaan over duisternis en licht, weet je. Dat het ja. licht dat dat licht, die duisternis, verdrijft eigenlijk. Hè? Dat dat, ja. hè? En, en in dit geval is dat dan door dat, door dat kristal. Hè? Dat, ja. dat is ook een beetje fysiek gemaakt, omdat ze dat als een glaskristal bij zich dragen. Ja. Eh, hè? Maar ook dat is, is, is iets wat ook onzichtbaar in ons is natuurlijk, hè? dat kristal. Ja. Hè? Maar misschien ja. kan jij nog, nog even iets van je herinneringen aan dat boek... Ja. Uh, ja, vertellen. Ja, eigenlijk dat kristal, dat, dat, dat op een gegeven moment word je je daar bewust van dat dat er is, dat dat in je leeft en dat dat, dat heel zachtjes roept ja. en dat dat uh, steeds sterker gaat en als daar ruimte voor is in zo'n mensenhart ja. als ineens daar de tijd voor is, dat er ruimte voor is om die, om die stem te horen, dan, dan gaat het harder roepen, ook al blijft het een zachte fluistering. En dat dat dan herkend wordt door meerdere mensen, dan, dan wordt zo'n kristal ook sterker. Ja. Dan, dan wordt die vriendschap daarin ook zo belangrijk, dat je die herkenning krijgt in anderen van... hé, hey, jij, jij bent ook op zoek, of hé, hey, jij hebt die stem ook gehoord, jij hebt die glinstering ook ervaren. En als dat allemaal bij elkaar komt, dan wordt het steeds sterker. En dan is die hulp van elkaar ook zo, zo mooi, die vriendschap. Ja. En die vriendschap is zo belangrijk in dat leven ook. En dan ook bij die kinderen, dat je dat met elkaar doet... Weet je, je, gaat je pad alleen, maar je gaat het ook met elkaar. En ieder pad is heel anders, maar je hebt wel heel erg veel steun aan elkaar. Omdat je weet van, oh ja, maar dat is eigenlijk uh, de leidster in mijn leven die hmm. ik volg. Ja, dat, dat voelt als een uh, hele sterke verbondenheid ook. Hè? Ja. Dat, je, dat ja. je naar iets anders toch ook een, een eenheid vormt uh, ja. eigenlijk. Hè? ja. Hey, en daar vallen al die dingen weg die je onderling hebt, de gedoetjes en zo, die mogen ja. er gewoon allemaal zijn. Ja. Maar al die karakters samen, die, die vullen elkaar dan ook aan, omdat je weet waar, waarom, je dat, waarom je die weg gaat. Precies, en, en die witte eland hè? want uh, ik werd ook gecharmeerd hoe je die witte eland hebt getekend hoor. Die komt dan ja. niet zomaar, die staat op de voorkant natuurlijk, maar dat is zo'n goddelijk wezen eigenlijk. Ja. ja, dat is het ook. Die, die eland die staat ook voor echt die, die, die hulp van dat oorspronkelijke veld, dat, die er altijd is. Zo heel stil, maar er altijd is. Ja. En soms zie je het niet, en heb je het helemaal niet door, maar het is er echt altijd. Als een kracht, echt als een kracht. En dat, dat is die witte eland. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, zie ik, dat zie ik vanuit die voorkant, maar ook van andere beelden. die je ge, uh, ge, uh, uh, hij, hij is bijna onzichtbaar. Hè? Ja, en in het ja. verhaal wordt daar ook over gesproken. Hè? Dat, die, ja. dat, dat ze hem ervaren, maar dat ze hem eigenlijk niet altijd zien. En dat, is, nee. dat komt zo ongelooflijk mooi uh, uit dat verhaal. Ja. Ja, en dan moeten ze gewoon die, uh, die, die duisternis, uh, hey, die rafian... Ja. Uh, en zijn ja. uh, consorten ja. uh, verdrijven om, uh, om uiteindelijk toch, toch, uh, ja, toch, toch bij, bij die witte eland... en met die witte eland verder op weg te gaan. Uh, ja. En dat, ja. daar herken ik denk ik ook wel... Hè, dat, dat, dat, dat herkennen we natuurlijk uit heel veel sprookjes. En uh, ja. hè, altijd die strijd tussen... En ook uit ons eigen leven, die strijd Precies. tussen die lagere krachten... He, die ja. we moeten overwinnen ergens. Ja, ja precies. En, en, en die zijn er ook gewoon. Ja. En dat, dat vind ik ook mooi aan Raaf, dat hij op een gegeven moment voelt van... Oh ja, nee, weet je, het is, het, het is niet aan mij hè, om dat kristal op die manier te bezitten. Dat hij dat ook inziet. Ja. En dat hij dan gewoon denkt, oké, okay, nee, dit, dit was het. Dit, deze ja, strijd heb ik gestreden en is niet... En niet op de juiste manier, maar hij komt toch in die overgave. Heel mooi. Ja. ja. Nou, dat was het verhaal. En dit ja. is het uh, interview uh, geweest, uh, Rivka. Nou, dat ging snel, je <laughs> Dankjewel, hè. En uh, de ja, hartelijke groeten vanuit Haarlem. En maak een mooie dag op Nova Rosa ervan. Ja, dat gaan we echt doen. Het is heerlijk.